Start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het aantal Nederlanders met hart- en vaatziekten stijgt de komende 25 jaar sterk. Waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In 2040 leiden naar schatting 1,4 miljoen mensen aan deze ziekte. Ruim een half miljoen meer dan nu. De stijging komt volgens het RIVM deels door de vergrijzing, maar vooral door een ongezonde leefstijl. Overgewicht, gebrek aan beweging en roken spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. Het RIVM denkt dat het tij nog te keren is als Nederlanders gezonder gaan leven. Vodafone eist 115 miljoen euro van KPN en stapt daarvoor naar de rechter. Het Financiële Dagblad meldt dat KPN wordt beschuldigd van machtsmisbruik, waardoor Vodafone niet kon meekomen op de Nederlandse markt. Het Britse bedrijf biedt sinds 2011 televisie aan via Regge Fiber, het glasvezelnetwerk dat nu in handen is van KPN. Dat netwerk besloeg toen maar een deel van Nederland. Om toch landelijke dekking te kunnen bieden, maakte Vodafone afspraken om toegang te krijgen tot het koper- en glasvezelnetwerk van KPN. Maar die toegang is door KPN stelselmatig vertraagd, zegt Vodafone. KPN herkent zich niet in de beschuldiging en wacht de dagvaarding af. De maatregelen tegen de smok in Peking lijken succesvol. Volgens het ministerie van Milieu is er nu 30% minder vervuiling in de lucht dan dinsdag, toen code rood van kracht werd. Daarna moesten vervuilende fabrieken in de omgeving hun productie terugschroeven en is het autoverkeer in de Chinese hoofdstad beperkt. In Sydney zijn twee terreurverdachten van 15 en 20 jaar opgepakt. Ze worden er onder meer van verdacht dat ze een aanslag wilden plegen op het hoofdkwartier van de federale politie. De arrestaties volgen na een grote Australische politieactie van ruim een jaar geleden, waarbij 15 mensen werden gearresteerd. Er waren toen aanwijzingen dat islamitische extremisten willekeurig Australiërs wilden doden. Het weer op de meeste plekken bewolkt. Maar in het zuidoosten eerst nog wat zon. Het blijft droog bij een graad of 8. Ook morgen veel bewolking met af en toe een bui. Dit was het. ZFM, dag. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 richting Amsterdam bij Muidenberg, 6 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Bathoverdorp, 7 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen Kadoula en Westpoort 2 kilometer. Wel 10 minuten vertraging. Op de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij Knoop het Gouwe 6 kilometer. En bij Nieuwerbrug 4 kilometer. Op de A12, van Arnhem naar Den Haag. Bij Hoograven 9 kilometer. Na de 13, Den Haag richting Rotterdam. Bij berken 10 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Den Haag. Bij Delft Zuid.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 We gaan het met Paul Olieslager over het jubileumgenootschap uit Zandvoort. En daarna uh, heb ik Peter Bluis al zien lopen met een ontzettend grote zak met loodjes. De eerste december lototrekker. Ja, ja, ja, ja. En ik heb er twee in, dus moet bijna. Die, die, zijn zal ik, die zal ik net voorbij komen. Ja. Die, ging, die ging een andere bak in, geloof ik. Nee. Heb jij al een uh, loodjes ingeleverd, Noortje? Nee, nog niet. Je moet wel de, de inkoop in Zandvoort doen en dan de logistiek. De inkoop in Zandvoort doen, ik ga eraan denken. Ja. En wanneer is de trekking? De eerste trekking is nu en elke week is er een trekking. En oh, elke in... week? Oh, maar dan komt het nog wel. In januari week. is de, uh, de hoofdprijsentrekking. Ja. En daar we ik nu wel wat uh, over horen van Peter Bluis. Ja, Noord? Noordje wint een museumjaarkaart wel, denk ja, ik. Voor het Zandvoort Museum. Oh, dat is <laughs> Wij hebben weer een prachtige folder gekregen.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 het wintertheater hebben staan, is een hele grote verkleedkist. En er kunnen mensen selfies maken met de meest gekke kleding. En die kleding is beschikbaar gesteld door Hildering. Dus dat is uh, heel erg leuk. Dus Ik dat kan uh, ook... elke dag dat we open zijn. Ik zie ook dat jullie een uh, mini tentoonstelling van Hildering hebben. Ja. ja In het de kleine, kleine zaal. Een theatertje gemaakt. Het is heel leuk. Ja. ja.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 Wordt vervolgd volgende week. Wordt volgende vervolgd week. volgende ik week. Moet uit. In ieder geval. <laughs> okay, je moet eruit. <laughs> morgen Tango extreem. Tango Extremo. En ja, mensen die kunnen dansen zijn van harte welkom. Mensen die niet kunnen dansen? Even goed. Dan is het, Rob? Oh, dan ben ik ook welkom. Kijk, no, dat okay. wil ik mee. <laughs> Absoluut. <laughs> Rob, uh, de graaf zit er tegenover. Noordje, ontzettend bedankt. Ja, Wij hopen dat jij het uh, in december lekker druk krijgt in, uh, in het museum. Ik hoop het. We doen het ons best. Prima, okay. dankjewel. Okay. Succes. Uh, Rob de Graaf gaat uh, zondag niet dansen, heb ik begrepen. Nee. Tegenover mij zit Rob de Graaf, uh, voorzitter nou, van de stichting. Nou, IJsdans. IJsdans, ja. Dan ja. daar heb jij ja. Ja. weer gelijkje. Ja, dat lijkt me ook erg leuk. Ja. De stichting Winterwonderland Zandvoort, daar ja. ben jij voorzitter van. Ja. Um, Roy Zandberg. Goedemorgen. Goedemorgen. En Leo. Onbekend, onbekend, verder in Zandvoort. Ja, dat uh, moeten we ook vooral zo houden. Van de, vooral zo houden ja. van, uh, van, allemaal van de stichting. Ja. In verschillende uh, settings. Jij bent voorzitter. Ja. Mag ik jouw functie weten? Ik doe met name de IT, social media. En eigenlijk uh, ook een beetje de sponsoren, de doeken. En gewoon lid van de, bestuur. De, de lid van bestuur, maar uh, een beetje de openbaarheid ervan. Ja. ja, klopt. En Leo, die is meer van de, de chef-ijsmeester. Die zie die altijd met zijn dikke jas lopen. Ja, voor het ijs, hè? He. Voor het ijs. <laughs> <laughs> Om met uh, Rob te beginnen. Ja. Dit is het vijfde jaar? Ja, dit is het zesde jaar. Zesde jaar? jaar weer. Vorig jaar hebben we ons vijfjarige jubileum gevierd. En um, gaat dat hetzelfde? of? Uh,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 wordt afgeleverd. Melwin Dreuze, die hier niet is, dat is uh, onze Bob de Bauer. Die gaat weer de tent uh, of de ski hut, zoals wij dat noemen schaatshut moet ik het noemen, opzetten en alle apparatuur aansluiten uh, et cetera. En dan hopen we om uh, zaterdag uh, vijf uur de officiële opening uh, te gaan doen waar wij uh, Gerard Kuipers uh, wethouder uh, van de gemeente Zandvoort voor bereid hebben gevonden. Dat heel, to heel toevallig op. ja. <laughs> uh, om die uh, te, laten, te laten openen. Hoe, dat, hoe die dat gaat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 mag met eigen schaatsen toch wel even een bandje kopen, want dat is onze verdienste. Ja, logisch. Uh, Ijsmeester. IJsmeester? Ja? Uh, ik hoor uh, in het Haarlemse nogal wat problemen over ijs. Omdat de buitentemperatuur nogal hoog is. Uh, uh, wat is jullie verwachting daarvan? Nou, tot uh, plus 15 graden kunnen wij uh, nog een hele mooie ijsbaan neerleggen, als het maar niet te hard waait. Dus, dus, shh, ja, dus dus ja, het komt wel goed, het kost alleen nog heel veel diesel. Regen droom. vervelend? Regen is altijd vervelend. Ja.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 Dat loopt van de bovenkant af. En Als het te veel regent en te veel water valt, en het smelt te veel af, dan gaan we inderdaad weer water opspuiten en laten we hem doorvriezen en dan laten we het water weer bevriezen. Je hebt natuurlijk ook veel van de schraapijs wat ik dan weggeveegd zie worden en dat kan je mooi opvullen met water. Ja, dat gaat er overdag vanaf, dat is natuurlijk ook water, maar dat is relatief weinig water hoor. Het lijkt heel veel. Nou ja, als je het allemaal bij elkaar veegt, absoluut. Dat is een hele berg.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 Social media, wat, wat, is er een uh, Facebook uh, Winterwonderland-Zandvoort? Ja, we hebben een Facebookpagina, we hebben een Twitterpagina, we hebben een uh, website uh, ja. Ja, waar, uh, waar uh, dus, de winterperiode heel veel bezoekers overheen komen. Dus uh, voor degenen die uh, <coughs> informatie willen hebben, die kunnen naar uh, Facebook Winterwonderland-Zandvoort? IJsmaar-Zandvoort. IJsmaar-Zandvoort. Ja.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 Op de ijsbaan? Op de ijsbaan. Nou, er zijn avonden zoals de curlingavonden. Die zijn, uh, zijn oh ja, volledig ja. bezocht door, door ja, uh, ouderen ja. en ondernemers en de kroegen. De en, uh, ja, uh, ja de, hartstikke gezellig. Je haalt het zelf wel aan, dus ik neem aan dat de fluitketels weer uit uh, ja, uh, ja, de kast getrokken worden. Het, absoluut. Ja, die worden helemaal <laughs> ja de fluitketels zijn weer gerepareerd. Kan uh, men uh, zich al opgeven voor de curlingwedstrijd Wat er, er is dat gebeurd? Nou, er zijn nog uh, een paar plaatsen vrij.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 Teams, ja. Hoeveel minimaal mensen? vier leden. Minimaal vier leden En als je, in het je teams... meer leden wil, dan kan dat. Maar dan zal je en zelf in voor je het zelf... team moeten uh, roeleren. Dus, uh, teams van Zandvoort, uh, schrijf in, want uh, vol is vol. Juist. En het zal wel drie avonden feest worden, uh, als ik het zo uh, bekijk. Als het aan ons ligt wel, ja. <laughs> ja. ja. Rob, um, drie dagen feest is uh, niet genoeg. Het moeten, uh, wat is het, drie weken feest worden geloofd. Um, uh, geen feest zonder vrijwilligers. Daar hebben we het uh, net ook al over gehad met de burgemeester.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 Ja, ja, ja absoluut. absoluut. Nou, misschien is het er over na te denken om daar zijn uitzending uh, te doen. Uh, goedemorgen, Zand. goedemorgen Zand. Ja, vanuit, vanuit uh, de nou, blog. Nou, bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd. Ja, we, ja. <laughs> we gaan het zeker intern bespreken. Uh, Leo. Leo, die uh, spijt een beetje de scepter over het ijs, begrijp ik. Uh, hoe zit jij in je ijsmeesters? Want het is, mensen vinden het wel leuk, maar... Blijven ze het ook leuk vinden. Nou, we weten dat we het eerste jaar uh, met uh, zes man zijn begonnen. Dat we hebben nu een ploeg van vijftien man hebben. Waarbij wow. mensen zijn ook die, die heel veel helpen met opbouwen en afbreken. Dus het is echt een uh, mooie groep mensen geworden. Maar zijn er zijn natuurlijk ook mensen die uh, aanwezig moeten zijn tijdens het schaatsen. Ja, juist, ja, daar ja, heb ja, je ja. er ook genoeg van. Ja, ja, ja, ja, dat is die groep van vijftien man die roleert En die doen de uh, Shifts van een, man, een uur of drie, drieënhalf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 want dat, dat is In de praktijk? Ja. ja, het is gewoon een. Wat die opleiding is, is een rondleiding door de fabriek en een uitleggen hoe, hoe je het doet. Ja, maar ja, moet en dat is het beste geloof Maar niet 15 man zit aan die regeltrof nee, nee, nee, nee, hoor. Dat nee, gaat nee. echt niet lukken. Nee, nee, nee. dat, dat, ja, dat gaat echt helemaal fout. Dus, ja. dus dat is ja, heel, ja, heel is. beperkt. <laughs> maar, nee. maar zo werkt het wel. Ja. Kunnen ze beter naar als je eruit Precies, als je dat open. Dan wordt het misschien. Heel zacht. Mag ik nog even wat zeggen, Bernard?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 Okay. En dan het staat erbij, uh, uh, schaatsleen zit erin en een, uh, een glaasje drinken voor de kinderen. Nou, dat is prima. Ik weet genoeg. Wij weten genoeg. We gaan jullie zien. Heerder, ontzettend bedankt uh, ja. voor de komst en de uitleg. Uh, zelfs een fanclub hebben jullie ja, meegenomen. Het is absoluut. fantastisch. <laughs> en uh, wij zien elkaar op de ijsbaan. Absoluut. Dank Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Ga door met het goede weer.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 Dus gelukkig wel. Hoe, hoeveel leden zijn er nu ongeveer? Uh, we kruipen weer naar de 1600. 1600. Dat ja, wel is een, dat uh... niet de grootste vereniging in zo'n... Grootste vereniging, ja. ja, ja. Daar ben ik wel heel trots dat ik daar voorzitter van Mag zijn. Grootste club, ja. We zeggen wel eens gekschierend, als het een politieke partij zou zijn... dan hadden we een meerderheid in de raad gehad. Ik zou zeggen, over jaar is dus je kans. Nee, dankjewel Ben, dankjewel. Nee, die ik zie... laat ik voorbij gaan. Ik zie jou wel zitten als wethouder van cultuur. Nee, nee, nee. Laten we dat maar niet doen. Nee, nee, nee. Um, Afgelopen uh, paar weken geleden was er een, uh, een voorstelling bij uh, in de Krocht Klopt. over het, uh, het uitgaan in uh, Zandvoort. Klopt? Kan je daar wat over vertellen? Ja.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 Gehaald. Ja, ik zag een aantal mensen uh, voortijdig afhaken ja, en klopt. weggaan. Er was ja. een beetje gemopper, uh, ja. inderdaad over geluid. Ja, en, uh, ja geluid ja. en presentatie. En... Maar daar leer je van en uh, dat is ook helemaal niet erg. Daar uh, worden nee. we alleen maar beter van. Maar ja, nogmaals, er zijn heel veel mensen die een ontzettend leuke avond hebben gehad. En die ook zeiden van ja, ik ben al jaren lid van het genootschap. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik kom kijken. Maar de volgende keer kom ik weer. Ja, ja dat het is uh, natuurlijk over iets wat de meesten meegemaakt hebben. Ja, In de ver verleden ja. misschien, ja, maar... Ja.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 Ja, het, het, het leuke van Theo is dat hij toch weer altijd gezellig geschaalde bitterballen bit ja, ja, ja, komt ja, ja, ja, zonder meer. En dat blijft nog lang ja. rustig in de krocht. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Maar goed, de, de nieuwe genootschapavond is alweer gepland. Voor volgend jaar. Die Wanneer? Staat alweer. Uh, 1 april. Dat is een grap. Nee, dat is geen grap. Iedereen nee, aan nee, de krocht, nee. geen voorstelling. Ja, nee, nee. dat is echt geen grap. Dan mag je wel duidelijk nee. communiceren. Ja, dat doen, we ook, dat doen we ook. En dat, uh, dat komt ook omdat ik speel in het voorjaar als goed is weer toneelstuk met Hildering.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 Wij moeten gezien de trekking van de loterij. Mag ik wel zeggen ja, wat, wat, mag, wat moet worden? Een klein beetje afronden. Mag ik, mag, mag, mag, ik wel, mag ik wel zeggen wat we gaan doen volgend jaar, 1 april? Jazeker. Ja.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 Dus heb jij geen rol volgende week? Ik heb geen rol, ik speel niet mee. Nee. Aan ah, die kant wilde ik even. Ja, ja, ja. Nee, ik heb geen rol. Nee, nee. nee okay. bewust niet, omdat dit er allemaal aan stond te gaan. Ja, je kan niet ja, ja. twee heren tegelijk ja, ja. dienen, hè. dat weet je. Paul, ontzettend bedankt voor de, de toelichting. Graag gedaan. 1 april. Geen 1 april. grap. grap. Genootschapsavond. Uh, ik vertrouw jij hem. 2016. Nee, ik, nee, ik ja, ook niet. <laughs> het is echt waar, het is echt waar. Hey, dank, Paul, je dan. dank je wel. Oké. Okay. Don Partridge, Rosie en Rosie. Bring sunshine Rosie. Die uh, heeft plaatsgenomen. We gaan uh, het laatste onderwerp van deze ochtend in. En dat is uh, de trekking uh, van de loterij. De kerst of... Nu december. nog de loterij. De december Dezember loterij. Dat is een ja. lekker, lekker, lekker neutraal gekozen. Uh, ja. Mimoum van het plein. Ja. Peter Bluis. Ja. Uh, Penningmeester en tweede penningmeester, dus er de zwaargewicht aan tafel. Ja, financiële mannen. Dat is ook wel nodig. Ook, heb ik en, en dat zwaargewicht dat moet je niet letterlijk nemen, Ben, uh, gewoon ik, figuurlijk. Ik heb het figuurlijk. Nee. Goed oh, ja. ja. je het zegt, wil ik even kijken. Ja, ja, ja, ja. Je spreekt ook weer een stukje ja. Hildering aan. Ben ik een dat uh, gaat je goed uh, ook. Ik, ik speel helemaal geen toneel. Ik ben nee. gewoon je, geen toneelspeler. <laughs> je bent uh, zoals je bent. Ik heb nu mijn overzetpet op en dan speel ik geen toneel. Oh, mooi. Ja, speelt... Maar als je toneel speelt, speel je toneel. Ja, ja, ik speel okay. ook een heldering. Ja, ja, ja. uh, nou, er werd al geroepen, dat is een beetje een heldering zaterdag. Zaterdag, 12 december, ja. Ja, kan je onder meer mij wonderen, maar... Of dat een schone zaak is, dat is weer wat anders. Oh, ja, de kaarten zijn uitgekocht, dus degene die dit hoort kan niet meer terug. Nee, daarom. Het is niet anders. Maar Goed. het is gebaseerd op personages die echt in Zandvoort bestaan hebben, begrepen. Nou, Kijk ja, naar de overkant, ja, zou ik ja, zeggen. Ja, gedeeltelijk autobiografie. Oh, nee. uh, Wees zo oud. Uh, uh, uh, ja, ja, onze vriend, uh, vriend Mark. Uh, onze vriend Mark, ja, dat ja. Wij gaan het uh, even hebben over de Decemberloternij. Een uh, aantal jaren geleden is hij uh, een keertje niet doorgegaan nu uh, weer vol in bloei, Tweede. Um, wanneer, Mimoen, zijn de eerste loten uitgegeven? Wanneer zijn de eerste loten uitgegeven, ik bedoel uitgedeeld? Ja, als je koopt ja, van kopen, de, jullie. Uh, van de week zijn we een beetje nee, begonnen. Ik geloof van dat week ik maandag een, een lot kreeg. Ja. Ja. En het is zo dat je bij elke aankoop in zondaggoed oh, ja. een, een lot krijgt? een lot krijgt. En Doen... Die kan je dan invullen en dan kan je die meteen inleveren. Doen alle ondernemers mee?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 Uh, toch weer de, de goede kant op, uh, op gaat. En dat, je dat, in, dat merk je meteen een, ja. uh, zeg maar in het aantal loten wat we uit de ton halen. Uh -huh. En dat merk je dus ook aan de ondernemers die prijzen aanbieden. Uh -huh. uh, het woord bedelen wil ik niet gebruiken. Maar er worden gewoon uh, forse prijzen. Uh -huh. We hebben nu zes hoofdprijzen. Ter waarde van 250 euro's een beetje. Ik zal, eens kleine, uh, ik zal even noemen wat wij allemaal... Uh,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 Ik zie inderdaad 30 prijzen. Brand los. Uh, gezien de tijd hebben jullie onder toezicht van iemand van ons... Notaris, notaris. Uh, uh, De loten al getrokken, ja. want het is ondoenlijk om hier met drie vuile de loodjes te trekken. Uh, Peter, ik zou zeggen, brand los. Ja, ik ga de eerste 15 doen, want anders uh, geeft mijn stemming. <laughs> en ik moet volgende week nog optreden, behilder ik. Ja. <laughs> dus ik hou het kort en snel. Een cadeaubon aangeboden van, uh, door Grand Café XL, 20 euro. Gewonnen door Anja van der Scheur.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 Gratis dames- of herenhakken te waarde van 25 euro. Aangeboden door Shanna's Shoe Repair. Ondernemer van het jaar. Ondernemer van het jaar. Ondernemen dat klopt. Jaar. Ja, ja, je mag daarvoor geïnterpreteerd worden. Ja, zeker. zeker. Gewonnen door Joke Welker. Een zuivelmandje te waarde van 25 euro. Aangeboden door De Kaashoek. Gewonnen door Kirsten Hilt. Cadeaubon van 15 euro. Aangeboden door Appie Eigenmerk Albert Heijn. Gewonnen door mevrouw G. Rutte.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 Geru nou, dat zijn dan... Uh, ja, Gerrit hebben natuurlijk al een heleboel bonnetjes ingeleverd. Ja. En doet ook de redactie, maar daar gaan we verder niet aan. Ze winkelt natuurlijk bij elke ondernemer. Hè. Dat en is het. En het is natuurlijk ook een kwestie van kansberekenen. Als je duizend bonnen inlevert, ja, dan, dan zit er kans, gewoon één ja. bon bij bij de prijs. En heb je die van de Grebbe dan weggegooid? <laughs> ja. Ik ben die naam helemaal niet tegengekomen. Dames en heren, gekkigheid. Er is uh, uh, geen enkele twijfel over het trekken van loten door uh, de OV.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 En een Graad ontwormen Hond of Kat, aangeboden door Dierendochters Zandvoort. Gewonnen door J. Troostwijk. Een cadeaubon ter waarde van 10 euro, aangeboden door Vlug Fashion. Gewonnen door Riet Slijers. Of Sleggers. Pardon? Slegers. Slegers, zie ik hier staan, ja. Een cadeaubon ter waarde van 10 euro Michieno. Gewonnen door Anita van Dam.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 Dat was ook de vraag, maar je hebt het helemaal verduidelijk. Mensen die wat winnen, daar wordt contact mee opgenomen en dan komt het goed. Mensen die nu wat gewonnen hebben, die loten gaan weer in de grote ton. Hoeveel vuile zak heb je nu al? We hebben ze niet geteld. Dat is dagwerk. Dat is niet te doen. Het wordt steeds meer en meer. We praten niet meer in het aantal loten, we praten in het aantal vuile vuilenzakken. Ja, ja, ja. Ja, ja, nou we ja. hadden nu twee founders hart. Dus. Ja. jaar hadden we echt uh, stukken vijf tassen vol en die ja, kon ik amper optillen. Het is nu, uh, ja, uh, ben je pas de eerste week bezig. Ja, daarom ja, ja, ja, nog we we uh, gaan leven. We zien nu al dat er gewoon meer lotus is ingeleverd ja. ja. dan het jaar daarvoor. Ja. Uh, je zei net dat een aantal ondernemers niet meededen. Nou, je hebt toch ongeveer heel zandvoort voorbij horen komen. Dus uh, die paar die niet meedoen, die moeten nu al meegaan. Je hebt dertig ondernemers voorbij zien komen en we hebben er meer.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 Uh, de kaartjes uh, kan je daar kopen, 5 euro. En ja. schaatsen ja. alles is erbij. Dus ja. ga lekker schaatsen. 13 december, Jazz in Zandvoort. Met Simon Richter in Theater de Krocht. Goed. De zaal is open om uh, half drie. En de entree 15 euro. Ben, dan wou ik eigenlijk eindigen. Want de rest van de agenda kan volgende week ook wel. Ja, de, die december. de agenda gaat al lekker door. Hè? Tot 20 december. Ja, nou maar goed. Volgende ja. week hebben we weer uitzending. En dan pakken we dat uh, op. Maar in ieder geval alvast een aankondiging. Voor de sprookjeswandeling. Ja. Die om vier.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 Dan stuur